President Zuma leidde de ceremonie waarbij veel politieke en religieuze kopstukken aanwezig waren. Bij het rituele slachten werd een speer gebruikt als symbool voor de strijd van het ANC tegen de apartheid. De partij was jarenlang verboden en is sinds 1994 aan de macht in Zuid-Afrika. VVV Venlo heeft zijn Nigeriaanse aanvaller Ahmed Moussa verkocht aan CSK Moskou. De transfer leverde Venlonaren naar verluid zo'n 5 miljoen euro op... 19-jarige Moussa tekent voor 4,5 jaar in Moskou. Het weer, buien met tussendoor opklaringen. Het is een graad of 9. Er staat een stevige tot krachtige Noordoostenwind. Ook morgen wordt het wisselvallig. Dit was het NOS-joep. Dit is René Passet van de AMB. Er zijn snelheidscontroles op de A5 Hoofddorp Haarlem tussen Kappert de Hoek en Raasdorp. Op de A12 Utrecht Arnhem tussen Kappert Lunetten en Venendaal. En op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom tussen Kappert Vaamplein en Dinteloord.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 Wij kiekten hem haast alle weken, weet je nog wel oudje. Toen was of het album soms kon spreken, weet je nog wel oudje, er was er ook een in het rozen pak bij. En die leek precies op een jeugdkiek kiek van mij, weet je nog wel oud.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 So, Lied from doom, off the Rolling Stones Roll for two Rolling Stones and sing it again. Darling, to know all the things. Love's on my side. Darling, I see. Did yeah, you want a baby? You want to be free. Side. When I kiss, kiss you goodnight, night. but you come, come running back, back. I tell it baby, but you, you come, come running, running back. back, I said it now, you come running back to me, yeah it is, I'm so sick mommy. Trek daar geen paarde voetjes, trippel, trappel door het tal, zingen de salveren zoetjes, weet je hoe het klinken zal?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 En dit is de zoveelste keer dat je de boel in de war schopt. Voor straf zet je vanavond geen poot meer buiten de deur. Ik kom vanavond aan de deur, ik ben uit. Jij krijgt je zin, jij krijgt je zin. Mijn broek is gescheurd en mijn hemd achteruit. Laat het toe, laat het erin. Alle drullen, als jij op jouw manier weer zingen gaat. Voordat we meteen een zesde gouden plaat. The ball.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 Ik ben...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 big stibber koning rein haleluja o je hebt zwart, gered de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 opeens eens niet meer blij, Lady, Lady Lorelei. Beschenken. En natuurlijk ook een gladdering. Hij ging mee met de smokkelwaard om zo in één keer zijn slag te slaan. Hij kreeg Laura niet aan de telefoon, haar man aan toen zijn boom maar baan.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 Is me dat een schrik? Toen jongen ga jij maar naar huisje weet nog meer dan ik. Oh oh, koppie, wat een koppie heeft die knaag. Oh oh, koppie, wat een koppie heeft die kna. Toen kwam hij bij zijn moeder thuis, die zei, wat heb ik nou? Toen ga jij. Brood, de Zuidse blote rap zo die in blue, oh oh, koppie koppie, wat een koppie heeft die knaag. Oh oh, koppie koppie, wat een koppie heeft die knaag. Nu is die 21 jaar een hele knappe knul, en wat die in zijn koppie heeft is ook geen flauwe kul. Wat doen die meis of zei die meid, we worden wel een paar. Zo'n stuk probleem, want jij speel ik het toch wel waar. Yo!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 Roma zit, en je zingt voor mij de nieuwste hit. Dan zie ik in gedachten Cliff op Elvis. Maar je kussen in de zijn kunnen nooit van Cliff op Elvis zijn. En ik vind jouw kussen zo fijn. Ik hou van Cliff. Ik hou van Elvis. Maar het meest hou ik van jou. Ik droom van Cliff. Ik zie graag cliff, ik zie graag... Ik zie graag cliffs, ik zie graag Elvis, maar het liefste zie ik.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 Schimp niet op rassen, speel niet met kruid Vond de raketten en de haap nog niet uit Maar ik ben zeventien jaar, daar voor het jong Ik ben zeventien jaar, ik hou van de som, Ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht Ik ben zeventien jaar, ik weet mijn bardo Ik ben zeventien jaar, ik hou van wat show Ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht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 Ik ben 17 jaar, dag een jong, ik ben 17 jaar, ik hou van een zon ben ik daarom slecht, ben ik daarom slecht. Toekomstbeeld Maar Wat zij daar zag Dat was niet waar Het ging voor ZANG per...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 als ik het nog een keer wil beluisteren Iedere zaterdag tussen 1 en 2 wordt het programma nog een keer herhaald Mijn naam is Mario Zandvoort En ik heb nog veel meer muziek voor u klaarstaan Zometeen Arie Palme en Joop van der Maro Wilma Onderweg Maria Sylvia Poons en Heintje Davids met omdat ik zoveel van jou hou Heint, kun jij je nog herinneren Dat wij samen zo film gezongen hebben Ja, ik heb het weet.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 Ik wil aan een ander en nooit iets weten, omdat ik zo van je houd. Wat verdriet, mooi ben je niet. Het gaat vooral wanneer je kijkt. Op welk geen verlaat, schoonheid voor haat.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 Hij sloeg je paard bij de ogen geblad. Toch kan slechts maar hij ontschrijven, omdat dat ik ver van, van je had. Ach, wat een tijd was dat, hij. onvergetelijk.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 toch kan slechts maar van scheiden omdat ik zo ben van jou. the beat.